Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Een account aanmaken op de site kreeg toen allerlei privégegevens van anderen te zien. Een paar gegevens kon hij zelfs aanpassen. De reiziger heeft het bedrijf achter de OV-chipkaart op het lek gewezen... en dat verwacht dat de problemen dinsdag voorbij zijn. Op ovchipkaart.nl hebben 2 miljoen mensen een account. Ze kunnen daar hun transactiegegevens bekijken en hun saldo verhogen. Amateurclub Spakenburg kan de behaalde titel in de topklasse kwijtraken als blijkt dat spelers inderdaad doping hebben gebruikt. Ook kunnen spelers worden geschorst. Gisteren kwam via NRC Handelsblad naar buiten dat het eerste team van Spakenburg stelselmatig een verboden middel gebruikte. in het seizoen 2011-2012. Het elftal werd toen kampioen. In Knevel en van der Brink zei voorzitter Schonebeek dat het bestuur op de hoogte was van het dopinggebruik. en direct maatregelen heeft genomen. De dopingautoriteit onderzoekt de zaak. en daarna bepaalt de KNVB of er sancties komen.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 Het weer, vanochtend eerst nog buien, maar vanuit het westen breekt geleidelijk de zon door. Vanmiddag bijna overal geregeld zon. Wel kan in het noorden en noordoosten nog een bui vallen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het en Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 2 kilometer. Er zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm <laughs>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 omdat ik er met hele andere ogen weer naar kan. Nou ja, dat is uh, ja, want jij heel aardig. Ja. Want dan ga ik naar je kunstwerken nee, kijken. Nee. Ja. En dan leg ik die over die uh, sculptuur nee. heen. dan kom ik er vanzelf af Nee, dan kom je dan? Nee, daar, kom ik, nee. kom ik daar ook niet achter. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dus ik kijk op een andere manier ja? naar. Maar dat is... Dat is maar dat heeft heel... dat elke kunstenaar niet? Want, uh, dat uh, heeft, ook, ook binnen de juryleden heb je dat natuurlijk. Oh. He? Iedereen heeft zijn voorkeur. En op een gegeven moment... Uh, ja, we hadden Aan het eind hadden we het best wel uh, moeilijk met de eerste en tweede prijs. En toen hebben we ook echt...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 Ja, dat was in ieder geval voor mij iets wat op ja, mij ja. gewoon uh, opviel. Want uh, vorige week was Kitty hier zo. Ja. En die maakt een hele andere kunst. Ja. Ja. En die heeft er zelf ook eentje gemaakt. Ja, die heeft ja. er zelf ook ja, eentje gemaakt. Een hele leuke. Ja. Hebben jullie die ook bohoor? Ja, <laughs> daar hebben we wat tegen elkaar van gezegd. En ja? het is ja, nee, natuurlijk. Maar dat is hartstikke leuk wat ze heeft gemaakt. En ik zou iedereen ook aanraden om ook de overige werken gewoon te gaan kijken. Want het dat is, dat is allemaal hoe klein het ook ja. is. Ja, het, is, want, het is ongelooflijk. Het is, het is ongelooflijk. ongelooflijk. Um, uh, er, er staan in een aantal bedrijven, Casino, uh, ja, Kaaswinkel uh, nee, uh, nee, nee, nee, uh, nee. ja, staat. Daar staan ook kleine zandjes. Hartstikke ja, leuk. Ja. Komt daar een? een, een, een, een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 Niet enig doorblijven. Nee, en welke datum je ook kiest, maak er een eind aan. Ja. Wat ik dan wel weer jammer vind, is dat het pas in augustus begint. In Zutphen en in Garderen uh, staan de zandsculpturen toevallig uh, voor 100 jaar Nederland of zo. Eerder? Veel eerder. Ja. En ons toeristseizoen begint ook al in, in, in, in juni, juli. Ja, de, maar wat daar de reden van is, dat weet ik niet. Nou, hey, we, het zal, het zal waarschijnlijk te maken ja. hebben met. Kijk, het zijn internationale kunstenaars. dus er, oh, ja, je, ja, ja. Je, Die mensen zitten nog reizen over de hele wereld. Die zijn wereld. altijd bij onze dus, ja. weg, hè? Dus, dus, ja. In ieder geval uh, hebben wij een, een hele leuke week gehad met het kijken naar het opbouwen. Wat, wat ja. heel interessant ja, heel was. Heel interessant. Uh, jullie ja. hebben uh, gisteren. Uh, hoeveel uur hebben jullie erover gedaan? Ik denk dat we... Kijk, het zijn acht zandshoekdeur. Wij zijn denk ik een uur of twee daarmee bezig geweest om het echt heel goed te beoordelen. Er waren uh, gisteren morgen nog mensen bezig. Ja, ik zal het nog sterker vertellen. Toen wij gisteren nog aankwamen hier bij het strand, stonden de mensen nog, uh, sommigen nog te werken. Dus uh, dan moeten we helaas ook constateren dat er alweer vandalisme gepleegd is. Oh, nee. Ja, dat, dat, dat is... Uh, ik heb dat gelezen en ik heb het gehoord en ik vind dat meer dan triest. Dan moeten er dan weer hekken omheen gaan... Uh, die staan er al die staan er al om. En uh, ja, goed, dat is net zoals vorig jaar. Toen is het ook uh, op sommige plekken wat uh, vernield. En ik zie, uh, ja, ik heb er geen blijf houden, dat, dat blijf je houden. Dat blijf je houden. Dat is jammer, want ja. je kan er moeilijk een, een, een, een, een, ga, een gazige ja. kooi omheen zetten. Nee, nee. Lezen. Maar dan is het niet leuk Dan is het ook niet ja. meer. Het de ook effect ook effect meer. leuk. Je moet ervoor kunnen staan. Je moet een leuke foto kunnen maken. En mensen moeten gewoon dat soort dingen afblijven. Ja, daar hangen wel kamers bij. Maar op het moment dat jij gezien hebt, dat er wat is dat is het te laat. En de boodschap is gewoon blijft er vanaf Blijft er gewoon vanaf, want ja. het, is, het is veel te ja. mooi. En het zijn ja. echt eigenlijk bijna monumentale stukken soms. Absoluut. Ja, ja. Dus, uh, je zou het zo in brons kunnen gieten bij ja. wijf, dus spreken. Dat ja. je kunnen, kunnen, kunnen doen. Ja. Ja, dat had ik graag met uh, uh, het. Uh,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 De winnaar heeft een, een, een mooi beeld gekregen van Kitty, oh, uh, ons onze plaatselijke kunstenaar is. mooi Brons een beeld. Uh, voorstellende, als ik het goed heb onthouden, in ieder geval een, dans, een dansend paar. Uh, heel strak en uh, heel groot ook. En ik vond een ja, erg mooi. Heel zwaar. En heel zwaar zag ik. Uh, oh, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, de mensen zijn gewend om wat met zand te sjouwen. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar jij moet wel naar Ierland, natuurlijk. Hij moet wel naar Ierland. Ja, nou goed. Als je met Ryanair vries, dan heeft een probleem. Ja, ja, ja. Maar het zal me wel meevallen. Uh, Volgend jaar weer? Ik, ik heb er gisteren toevallig nog met de burgemeester, niet mij, erover gesproken. Kijk, vanuit mijn. Hard zal ik maar zeggen, zeker, zeker. houden, want ik ik vind dat een enorme aanwinst voor voor, voor Zandvoort. heel simpel, mm -hmm. Er komen ontzettend veel mensen op af. Misschien moet dat zelfs nog meer gepromoot gaan worden. Nee, goed. ik zit zelfs nu ook op te denken om de zandsculptuur, We hebben zelf dan kunstkracht 12 onze kunstgoed te begin eh, oktober mm -hmm. ja. om deze gewoon erin mee op te nemen, zodat we oh, mensen dat wel. ook. Eh, oh. Ja, nee, maar kijk, het, als het dan nog netjes staat en hè, dan. Waarom dan, niet?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 Ja. Ja, zou, ja. Ja, mijn voorkeur blijft natuurlijk, ik ben niet. Ja. <laughs> nou Mijn ook. Alles hier, hè. <laughs> alles hier, nou ja, alles. <laughs> uh, de mijne ook. En ik vind dat het, uh, uh, je kan een hele mooie route maken naar Zandvoort toe. Ja. En ik denk ook dat het idee daar uh, zo is. Want hier staan uh, de, de, de, ik wil niet zeggen de beste, maar degenen die met de wedstrijd meedoen. En ik heb ook begrepen dat die zeer streng geselecteerd worden. Ja, ja, want de, ik maar zeggen, zover ik nu weet is bijvoorbeeld de, de Italiaanse man, die is al een keer wereldkampioen volgens mij ook geweest. Dus okay. die stond hier ook. En die is ja. nu tweede geworden. Maar goed, het, het niveau hier is gewoon is hoog, is, is, is echt hoog. Ja, ja. ja. ja ik, ik neem mijn petje ervoor af. Ik, ik, kan, ik kan iets, maar dat uh, <laughs> echt niet hoor. Ja, maar dus zo, op iedereen, iedereen, zo heeft uh, iedereen iedereen, ja, ja, ja. ja. De een schilder, de ander fotografeert. Ja. En uh, het was voor Kitty, we hebben de vorige week gesproken ook al een hele ervaring, want hoe zei zij ze het ook alweer? Uh, ik ben uh, uh, gewend om te boetseren. Ja. En nu moet ik het eraf halen. En nu moet je het maar het kan niet meer terug. Het kan niet meer te terug. Nee, ja, dat ja, is gewoon ja, heel ja, iets ja, anders. Ja. Dus ja, ja, ja. Het, ja. Heel goed het is, het is, goed het is leuk om te horen van de kunst. Je moet heel goed nadenken. Misschien kan je volgend jaar ook eentje maken.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 De volgende gast aangeschoven is uh, Erika Vosmeijer van de bibliotheek... Zuidkennemerland. Zuidkennemerland, officieel. Ja, Zuidkennemerland tegenwoordig. Ja. Ja. Maar jij bent van Zandvoort? Ik zit ook heel regelmatig in Zandvoort. Okay. Ja. Maar ook in Heemsteden? Heemsteden, Haarlem. Haarlem, Schalkwijk, Hillegom ben ik vorige week oh, ook alweer okay. een dag heel geweest. Ze scoot het, dus het overal. Ja, ja, ja. ja hoor, mensen met fiets. Ja. En het onderwerp is nu uh, Aan tafel met kunstenaars. Ja. En dat is een tweede uh, uh, activiteit die uh, de bibliotheek doet deze maand, augustus.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 En die is wat bekender hier in het dorp. Ja, we hebben haar naam al regelmatig... Uh, horen vallen vanochtend. Nou ja, daar hangt uh, ook uh, Riant in ja, het... Ja, uh, heel mooi. Heel mooi in ja, het uh, ja. museum. Uh, wat jij zegt, het, het is een beetje dezelfde vorm... zie je steeds erin. Ja. Maar ze maakt ook een andere lijn hoor. Wat er nu hangt, is, is die, uh, die dikke mevrouwenlijn, zal ik maar zeggen. Um, het is in de bibliotheek. Ja, we beginnen in de bibliotheek. Daar beginnen we in het, uh, het leescafé...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 Blijven lopen. Blijven en, en Lekker over het strand. Goed je hersens laten kraken ook. Goed hè? je hersens dus, uh, laten kraken. Dus gebruik je zetelijk en doen ofzo. Ja, ja, ja. Of ga je in de kunst. Ja, kan ook. Ja, als je uh, maar bezig, bezig ja, blijft. Bezig blijven. Ja, bezig blijven. Ja, ja. Ja. Ja, in muziek en, en, en het uh, gebruiken van je hersens houd je ook een soort van jong. Ja. ja. Dus dat is een, uh, een, een, een goede.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 Uh, met Pluspunt gaan we bijvoorbeeld samen boekendiensten aan huis. Wij hebben natuurlijk wat inhoudelijke kennis. Uh, Pluspunt heeft heel veel vrijwilligers. Pluspunt deed het al. Maar we kunnen Pluspunt daarin ook ondersteunen. Dus dat zijn hele leuke dingen. En we gaan steeds meer, willen wij ook. Je kunt elkaar vergelijken. We nou, worden een ja. soort uh, uh, uh, bibliotheek aan huis. Ja, dus ja. Je dus als je een, slecht ter been bent. Boek bestellen. Kunt, uh,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 er zijn er heel veel mensen dat... die nog steeds een boek vast willen houden, hè? Ja, ik, dus, ik Ik vind ook. het heerlijk ja. ja. om ik een boek vast een te boek houden. Ja. Maar als je op... Ik sprak van de week een, uh, een vriend en die zei van, ja jeetje, ik ga op vakantie om lekker te lezen. Ik zou me een breuk. Ja, ja, en ja. nee, ja. op vakantie neem ik ja. wel een e-boek mee. Dat, dat kan ik me voorstellen. Dat in nee. plaats van dit zo'n uh. centimeter meenemen, dat... Uh... Zeker als je gaat vliegen. Ja, gewicht is, ja. is geld, uh, scheelt, natuurlijk. Ja, ja.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 Mij toen op die dag Gevangen en meteen mijn hart aan jou gewand Nooit vergeet ik meer die dag Dat ik jou voor het zag In de duinen van zand aan de zee De hemel was zo stralend blauw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 Zankje, ik ben Kaasjes uit gaan blazen, op de tijd die moeder. Komt.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 Er wordt iets wat commentaar geleverd op de muziek door de redacteur, de heer Kuik. Maar goed, we wachten tot hij met zijn cd'tje aankomt en dan gaan we het wel meemaken. De eerste het is vond ik nooit wel goed, leuk, ben. He, ja, ja, leuk, ja, uh, leuk. Toch een beetje in het archief gekeken over de Zandvoorts liedjes, omdat dat eerste liedje 100 jaar bestond. Um, omdat Nancy Wessels onderweg is, gaan wij alvast de... Uh,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 Elke zaterdag van 2 tot 5. En dan is het vandaag natuurlijk hartstikke druk. 9 augustus Jazz aan zee uh, in uh, Talassa. Dat begint om 4 uh, uur. Vanavond, eigenlijk begint dat vanmiddag al. Festivari in Safari Club op de Boulevard Paul de Sloot. Ja. Er staat hier uh, vanaf 4 uur tot 23. Maar je mag ook om 2 uur binnenkomen. Oh, je kon nou vanaf 4 uh, uur moet je betalen. Ah, oh dat. alles wat daarvoor oh. zit. Is gratis. En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 10. En uh, ja, de 10e en 24 augustus is Tango aan Zee. Hè. On, in, intussen heel erg bekend al uh, bij Meijer aan, aan Zee, strandpaviljoen Meijer aan ja. Zee. Uh, nummer 16 is dat. Ja. Uh, 13 augustus, daar hebben we het net over gehad, aan tafel met de kunstenaars. En mocht je daar meer van willen weten, bibliotheekzuidkennemerland.nl.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 Ja, zeg maar, zeg maar wat. Zeg maar nee, nee, hij wat. wil niet. Maar goed, we gaan het er zeker nog eens over hebben. De presentatie is gedaan door Geli Rutte. En Ben Zonneveld. En uh, wij danken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. Voor de koffie, het water.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 En ze ja, willen altijd uh, graag op het strand uh, uh, hun tent neerzetten. Maar ja, dat mag natuurlijk mag heel uh, Maar mag voor deze niet, keer heeft zandvoort ja. dus die uitzondering gemaakt. Ja. En uh, nou, we hopen dat ze er veel plezier mee hebben. En uh, wij hopen na afloop nog eens met het te praten of het leuk was. Dat komt nog wel, ja. Wij eindigen morgen Zandvoort. We wensen iedereen een prettig weekend. En uh, tot de volgende week. It's a needle burn Skin scars It's kind of the main line And it's the point of no reason Main scars But You're never ever gonna regret you got a tattoo What you gonna tell us You tell you, baby, I did it for you I'm the neighborhood.